Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een aanslag door een militie van IS op een moskee in het zuidwesten van Niger... zijn zeker 44 mensen omgekomen. 13 mensen zouden gewond zijn geraakt. De aanslag was gisteren in een dorp bij de grens met Burkina Faso en Mali... Waarbebaten de djihadisten omsingelden de moskee tijdens het middaggebed. Toen ze na de aanslag het dorp verlieten, staken ze huizen en een markt in brand. De regio waar de aanslag werd gepleegd staat bekend als een thuishaven voor terreurgroepen als al Qaeda en IS. De politie in Ede heeft gisteravond ingegrepen bij rellen na een wedstrijd van thuisclub DTS Ede tegen Bennekom. Een groep van tientallen railschoppers keerde zich tegen de agenten. Niemand is aangehouden. Volgens Omroep Gelderland probeerden voor de wedstrijd supporters over het hek van het terrein te klimmen. En ook waren er brandjes. Na afloop van de wedstrijd was het opnieuw onrustig en werden agenten bekogeld met vuurwerk en stukken hout.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 Op de Dam in Amsterdam zijn veel mensen bij elkaar gekomen om te demonstreren tegen racisme en fascisme. Volgens AT5 zijn het er duizenden. Ze lopen van de Dam naar het Museumplein. De organisatie is in handen van het comité 21 maart. En verder zijn onder meer Amnesty International, het Nederlands Palestina-comité, een ander Joods geluid en kick-out Zwarte Piet erbij betrokken. Dan het weer in het zuiden, midden en westen, bewolking en vanmiddag en vanavond wat buien. Verder naar het noordoosten droog en veel zon. Het is 15 tot 19 graden.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 We begin van het tweede uur van uh, Zandvoort voor jou. And love me just a little bit more. Ik denk iedereen heeft me in de steek gelaten. Fred. Ja, ze, ze, ze zijn allemaal gevlucht. Oh, Richard is er ja. ook weer. En Devin is er ook weer. Top, ja, ja oké. Okay. Nou, welkom terug. Zandvoort voor jou. Het uh, tweede uur. Nou, je hebt alvast een klein beetje wat verklapt. Uh, wat we allemaal gingen doen, uh, Richard. Ja. Ja. Maar het is zover, hè? tweede uur van uh, Zandvoort voor jou. Een uh, vol uur. Heel en, druk. Uh, daar, uh, met de, wie gaan we beginnen, zo dadelijk? Ja, dus we hebben drie artiesten van het uh, Max Management: Emile Baars, Gillian en uh, Jack Barbet. En uh, we hebben ook nog de evenementagenda, dus dat wordt, uh, wordt te druk. Ik weet niet of ze live gaan zingen, maar dat horen we dan, weet jij dat? Ja, ja uh, sowieso. Uh, Jack Barbet gaat uh, een uh, nummer doen voor ons. Oké, okay, leuk. En uh, ik, ik, ik gok Emil ook. Emil ook, en, uh, ja. En onze ah, uh, zingende barjuffrouw ook natuurlijk, Julian. Oké, okay, nou. Ja, kiefster, ja. <laughs> nou, dat is uh, superleuk. Ja. Uh, wil jij ook de rest nog horen? Ik check het maar even. Nee hoor, oh, nee, nee, nee. Alleen de volgende uur. Nou nou ja, we, we zijn natuurlijk een, een icoon in de, in de muziek kwijtgeraakt, Rob de Nijs, hè? Van ja, ja, ja. ja. Ja, uiteindelijk, het was een beetje te verwachten dat het moment eraan zou gaan komen. Ja. Oh. Hij had natuurlijk al jaren last van uh, Parkinson en uh, ja, alle hindernissen die dat uh, voor hem gaf. En dan uh, heb jij dat uh, mooie nummer zeker van foto's van vroeger of niet? Nee, oh. en, nee die heb ik Alles niet. Alles wat ik, ademt? ik heb zijn hoogste hit in de top 40 okay. die hij gehad heeft. Bangerhard. Nee, en dat is ja. Bangerharts, ja. precies. Nou, die gaan we even draaien. Rob de Nijs is hier met uh, bangerhart. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb gedroomd. Ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komen. Er is een banger hart dan dat Dan dat van mij.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 Als je aan Rob de Nijs uh, zou denken, dan zou je niet denken dat dit uh, zijn uh, hoogstgenoteerde in de top 40 zou zijn geweest. Maar dat was hij wel hoor, deze single uh, Banger Harts. Welkom bij Zandvoort voor jou, het tweede uur uh, met uh, Max uh, Management. En uh, ja, we gaan uh, naar uh, drie artiesten uh, live uh, luisteren hier in de studio. Maar als is, is uh, aangeschoven Jack. Goedemiddag Jack, welkom in de uitzending. Goedemiddag, leuk om te Goedemiddag, pak de microfoon er even wat uh, dichterbij. Dan hoor je wat beter op de radio. En uh, ja, dan uh, kunnen we eventjes uh, wat uh, informatie van jou gaan horen. Want uh, wie is Jack? Dat is uh, de grote vraag natuurlijk. Ja Jack, wie ben jij? Nou, ik ben een rust Amsterdammer. Uh -huh. Dat kan je wel horen natuurlijk. Uh... Zeker. Jodan. Muziektalenten. Ik loop al een jaar of veertig mee te hobbelen. De drukste periode was de, de jaren negentig voor ons. Want dus je bent in de 91 begonnen ook hè? Ja, officieel. Officieel? Ja, je begint altijd in de kroeg. Ja, ja. misschien, ja, ja. En, uh, bent, uh, misschien familiefeestjes. En, uh... en zo langzamerhand, uh, net zoals andere artiesten, uh, rolt dat gewoon verder. En dat ligt er aan, uh, of je afhaakt of je gaat ermee door. Nou, ik ben ermee doorgegaan. En totdat ik uh, Max van Dijk tegenkwam. En, en toen uh, ging alles better overwaarts. Ja. <laughs> nou, gelukkig niet. Hè. Gelukkig hoort ja. hij niks. Nee, hij hoort het niet gelukkig. Dan hadden, dan hadden we een hele tijd geleden afscheid moeten nemen van elkaar. Ja. Nee, maar dat vertelde ik net ook al. Dat is uh, uitgemond in niet alleen het uh, manager en management, maar ook in vriendschap. Um, we spreken elkaar uh, duidelijke taal toe. We weten precies wat we willen. Hij weet wat ik kan en ik weet wat hij wil. En zodoende... En, uh, nou, er werd net aan mij gevraagd, geef je ook wat positiefs. Ja, dat heb ik wel. we gaan binnenkort een single opnemen. Ik kan er helaas nog niet helemaal over uitweiden. Want het staat nog een beetje in de kinderschoenen. Het is wel een tempo nummer? Of moeten we het een beetje denken in de trant van Tom Jones, Engelbert Humperding die kant? Nou, het is een Nederlands Nederlandstalig. Dat doe je wel. Dat ik begon met zingen heb ik Nederlandstalig afgesworen. Want iedereen bij mij in de, in, in de, in de regio, die zong allemaal Willi-Alberti, Johnny Jordaan en noem maar ja. Hazes. En, en, uh, dus dat werd Engelstalig. En ik ben ermee gevoed met Humperding, Tom Jones. Uh, ja, uh, de prachtige nummers van destijds. Dat zijn je, je idolen. En, uh, ja, nou, een beetje ja. hetzelfde als uh, Maurice eigenlijk. Ja, ook. Mooi. Ja, Maurice die had dat inderdaad ook. Die, uh, ja... Hij is wel iets jonger dan wij zijn, maar ja, hij is er wel dat, mee ja, grootgebracht. Dat, ja, ja. dat zag je ook wel. Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, daar werd je mee gevoed. Misschien is het de eigen wijzigheid van een, een Ras rammer. Ik weigerde gewoon Nederlandstalig te gaan doen. Er ja. waren te veel van. Ook uh, collega's van mij, Dries en al die jongens, Peter Beens, en die zongen allemaal Nederlandstalig. Ja. En ik wou juist die andere hoek uh, aanhouden. Ik ben een beetje opgegroeid met René Vroger we waren een van de eerste die op het Remmelplein live gingen zingen met één Ray Fox ja, gewoon in Bollejan of ook Bollejan ja? Ja, ja ja inderdaad daar zijn we allemaal mee begonnen ja en uh, op een flauwe donderdagochtend als de zaak nog dicht was en de schoonmaakster was bezig deden wij de de, de tape dubben ja oké okay. <laughs> En dat vond die, uh, vond die schoonmaakster wel prettig? Of, uh? Nou, het ging, meer, het ging meer om de vader van Oké. Okay. Uh, die was wel eens, eens binnengestapt en die vroeg wat wij aan het doen waren. En dat was allemaal ja. Stiekem. Okay. Maar hij had er nooit echt een probleem van gemaakt. Ja. Gelukkig maar. Was dat, ja, en dat loopt zo'n uh, zo hele carrière door, totdat we in 1994, uh, geloof ik, Adios die Jos opname bij Jeroen Engelbert. En uh, ja, dat was een hit. Ja. Uh, het enige verschil was dat uh, van tevoren hadden we gevraagd, uh, Max van Dijk, uh, bij de platenmaatschappij, CNR en zo, die toen nog bestond, of er nog wat op stapel stond voor die zomer. Ja. En er werd dus uh, glad nee gezegd. En wij brachten de single uit en die kwam uh, uh, vrij hoog binnen. Tweede week steeg hij door. Het werd een top 10. En toen kwam uh, uh, meneer Hazes met de Somerie Ja. Ja. En de weergave kocht. Nou, het is wel een wat lekker nummer. Althans, het is, uh, ik heb het na de andere woorden een andere een gevraagd. En die wist helemaal van niks. Oké. Okay. En, en dat geloofde ik. Ja. ja, je gaat dadelijk uh, het nummer doen. Hè? Uh, adios, uh, Buenos signorita, Senorita, geloof ik. Ja, zo was het, hè? Ja. ja? Uh, we gaan, denk ik, eerst een nummertje draaien. Denk ik, uh, van 91. Uh, uh, we waren niet alleen. and come. In de fouten gaan Wat moet ik doen, wat heb ik gedaan vanmiddag te gast in de studio bij ZFM. We waren niet alleen alweer een heel... Uh, nou ja, een behoorlijk oud uh, nummer, Jack, toch? 1991. Uh, 19, uh, 19, uh, 19, uh, 1991. Ja, ik ben voor 92. Jij bent voor 92. Oh, ja. Dus het nummer ja, is ouder dan uh, ja, Deffen is. Uh, ja. Ja. Ik vond het echt een heel mooi nummer. Ik vind het echt een gaaf nummer. En dan hou je 95 ja <laughs> is ook een heel gaaf nummer, zeker weten Ja Dus nou Jack, we willen je uiteraard live horen Hier in de studio Want we hebben drie artiesten van Max Management En daar ben jij daar één van Inmiddels ook een grote vriend Dus begrijp ik van jou Ja, net, ja je Vanaf 1991 vanaf al Een beetje zo'n 1992 ja, dus, Vanaf het eerste singeltje Dus uh, ja. en Zijn we er klaar voor? Yes. Ja. Nou, dan kunnen we. starten band <tied> maar. Ik heb helemaal even veel gesworven. Ik zag de rijkdom en het verdriet. Ik had een leven voor mijn zorgen. Maar waar ik zag, dat vond ik niet. Ik wilde alles graag kennen, maar wat gebeurde moest ik zijn. Ik zal er nooit aan kunnen wennen, een Amsterdammer wil ik zijn. Adios, bueno señorita, ik weet je lief waar ik moet gaan. Kom met mij nu mee naar Amsterdam, dat ik iets voor jou in de Jordaan. Adios Buenos Aires, iritaar, kan ik jou en niet verstaan. Jouw vergeten, nee dat kan ik niet, je krijgt geen spijt mij in de Jordaan. Pak ik kan niet eeuwig duren, altijd is er een tijd van gaan. Jij legde mij zo in de luren, je liet me in mijn handje staan. Toch, signorita, ik zal ze missen. Jouw ogen en jouw temperament. Natuurlijk kan ik mij vergissen. Wouw dat ik je langer had te kent. Adios, buenos senorita. Ik weet je lief, maar ik moet gaan. Kom met mij nu mee naar Amsterdam. Schat ik zal dit voor jou weten, de dan. Adios, weder, señorita, al oh, kan ik jou dag niet verstaan. Jouw vergeten deed, dat kan ik niet, die krijgt geen spijt van mij in de Jordaan. You, ik vind je lief, maar ik moet gaan. Kom met mij nu mee naar Amsterdam, schat ik niet voor jou en de Jordaan. Adios Buenos Aires, al kan ik jou dan niet verstaan. Jouw vergeten, nee dat kan ik niet, je draagt geen spuit voor mij in de Jordaan. Wauw, geweldig. Uh, inderdaad, uh, Jack Barbé hier live in de studio. Dat, uh, ja, dat is wel een uh, lekker swingend uh, nummer, uh, Jack. Jawel toch? Jawel, daar is zeker weten. Daar kan, kan, kan je een uh, mooi feest uh, mee uh, bouwen. Nou, nou, ja, nou ja, maar, maar dat is niet het enige door, wat je de de de doet. De de wat, is, wat zijn nou populaire nummers uh, die jij, uh, die jij uh, zingt, zeg maar? Nou, deze sowieso. Die zit er altijd bij. Ja, en ik heb een, een, een enorme mix van, uh, van, van, uh, van nummers. Uh, waaronder ook Nederlandstalig, een stukje van Het Goede Doel, een stukje van Hazes. Maar niet een heel repertoire uh, Nederlandstalig, ik zing ook uh, soul en blues. Uh, ja, het is te veel om op te noemen. Die een mooie mix, ja inderdaad. Ja. En, en hoe kunnen mensen hier boeken? Via Max van Dijk. Via Max van Dijk. Precies. je uh dan een website? Uh, ja. Hoe heet de website? www.maxvandijkmanagement.nl. www.maxvandijkmanagement.nl En anders even op de Google op de Google komt het. Ja. Op Inderdaad. Jack, we willen Dankjewel. We ja. willen je erg bedanken, Jack, uh, met, uh, voor deze opvoering. Graag gedaan. Uh, nou, een hele goede reis. En ik weet niet, ga je vanavond nog optreden? Nee, ik blijf vanavond lekker thuis. Lekker. Want mijn vrouwtje is ziek. Oké, okay, oh. nou. nou. Nou, beter okay, schat dan. dan. Ja, Alles goed. Ik hoop tot de volgende keer. Dank jo, tot, je wel. De volgende, tot, tot de volgende, Tot de volgende keer, Jack. Dankjewel. je wel. Het was een hartelijk bedankt. En uh, zometeen uh, de volgende artiesten uh, hier in de studio live uh, bij ZFM. Was dit uh, niet vroeger uh, de opkomst de muziek van uh, Raymond van Barneveld bij het uh, oh ja, ja, Volgens mij wel, hè? Ja, in die uh, Eye of de Tiger. Nou ja, dit weekend weer een uh, mooie uh, competitie Ook tegenwoordig uh, live te zien op televisie of via Play TV. Kan ja. We gratis kijken op kanaal 13 uh, onder meer van uh, Ziggo. We gaan uh, de evenementen doen, want het is uh, half vier, uh, heren. Ja, Rob. Uh, nou omdat we het zo druk hebben met uh, alle artiesten... doen we er maar twee. Misschien hebben we later nog een gaatje. Ik begin even met gratis compost voor in de tuin. Oh ja, dat komt er ook weer aan. Ja, ja. de lente komt aan, hè? Dat dat is, er aan. Is een... Ja, dat is, uh, dat is groot nieuws. Uh, de ja, is nee, al soort... ja, ja. Tijd om lekker aan de slag te gaan in de tuin. Dus kom je ook gratis compost ophalen. Samen met Spaarne wil de gemeente Zandvoort de inwoners bedanken... voor het scheiden van groente, fruit en tuinafval en etensresten. Doordat GFT en etensresten gescheiden wordt... kan er compost en biogas worden gemaakt. Biogas is een gas dat na wat aanpassingen... net zo kan worden gebruikt als aardgas. Zo komt het groene afval volledig in de hergebruik. Op zaterdag 29 maart, dus dat is komende zaterdag... deelt Spaarland de gratis zakken compost uit. Inwoners kunnen twee zakken ophalen. Ik moet zeggen, als je wat later gaat... valt molder op, dan geven ze er altijd vier. Dus misschien een kleine tip. Zolang de voorraad strekt. Wethouder Lars Carré helpt met het uitdelen van de zakken. Het, uh, je kunt er om half tien al terecht en het duurt tot half één. De locatie is gewoon in de remise Kamerling Onnostraat 20. Ze weten er altijd een feestje van te maken, Deffan. Dus uh, ja. Ja, ja, nou... Zodraad. Nou, het grappige is, je komt aanrijden. Ze, zij doen al de achterbakken open. Ja. Dus de pleur gewoon die zakken erin. Je hoeft helemaal niks te doen, hè? Helemaal niks te doen. En we gaan en, dus. Een soort van uh, make drive, maar dan voor ja, de postdrive. Ja, precies. De post -drive. En je hoeft niks te verstellen. Nee, precies. Nou, ik denk dat ik toch ga voor het uh, mindful wandelen op 5 april. Door uh, landgoed Leiduin. Want ik vind dat een heel mooi uh, landgoed. Aan de Vogelenzangseweg uh, tegenover de Waterleiding Duinen. Tussen ingangen, oase en pannenland ligt het mooie en afwisselende landgoed Leiduin. Uh, dit landgoed heeft een geheel eigen structuur... en wordt langs de mooiste plekjes van dit land, uh, landgoed gelopen. Uh, en omdat er langs de bloemenvelden wordt gelopen... zijn ook allerlei bloeiende bloembollen te zien... Na afloop, gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie. In de leuke oorspronkelijke gasterij Leiduin. Deelnemers waarderen deze wandeling met een 8,6 op hun website, denk ik. Het uh, ja. de locatie dat moet ik even bij vermelden: dat is dus Landgoed Leiduin. Wanneer? Op 5 april. Tussen half 11 en 2, dus half elf gaan ze beginnen. De afstand is ongeveer 8 kilometer. Dus goede schoen, zo aan, denk ik daarvoor. Uh, en de kosten hiervoor zijn 17 euro. En je kan je opgeven of meer informatie kan je verkrijgen via www.mindful-wandelen.nl Oké, oh, dankjewel. Nou, mooi evenement weer wat eraan gaat komen. We gaan eens even vragen of Emil naar de microfoon wil komen ja. hier in de studio. Emil, goedemiddag. Leuk dat je weer eens uh, langs bent uh, bij ons. Het ja. is ik altijd wil ik wil ik wil een, een, een mooi feest. Ja. En tegenwoordig wel vaker te zien uh, op Zandvoort, zoals wij dat zeggen. Ja, ja. ik tof toch. heel toestig. Ja, zeker weten. Hoe gaat daar. het uh, met je, Emiel? Het gaat heel goed met Emil. Ja? Ja. Dat is Want je bent hier uh, in december uh, Ben je hier ook geweest. En ja. uh, wat, zijn er nog ontwikkelingen sinds die tijd? Uh, er zijn dus sowieso optredens uh, bijgekomen, gelukkig. En de productie Zing 5 komt eraan. Ook meegenomen voor jullie, ter herinnering en ter info. Wat is dat? Dat is een uh, productie van Nederlied. En dan zing ik met Kleinkunstkoor en Harry Slinger... en het buiten Buitenschot. En het is ook weer een klein kunstproductie. God, een excellent. Slinger, dat is die, het moet ook al meestal 80 zijn, denk ik, of niet? Nou, misschien 79. <laughs> God, en die treedt ook nog steeds op van ja. drukwerk. Ja, zeker weten. Met het bekende rode Mutje. Ja. Het, het ja. heet ook, we leven nog, dus ja, ja. Ja. Dat is heel hij gaat er helemaal voor Ja. Ja, inderdaad. We hebben bam. hier natuurlijk ook Edwin Gitzels, die ook dan uh, meedoet. Want hij komt ook uit uh, drukwerk. Dus, uh, ja. Nee, ja. ja, dat is goed. Nou, Iedereen is nog bezig en ik ben ook nog bezig. En ja, Amsterdam, 750 jaar. Ja, heb je daar druk? Dus, uh, ja, optredens in juni. En we hebben een productie die gaan we doen in oktober. Mokum, wat maak je me nou? Daar zit ik oh. in. Dus het uh, zijn leuke dingen. Ik ga ja. nog uh, mag, uh, bevrijdingsdag optreden in Tormelinos, dat ik ook heel erg goed. Op. Oh, niet op een oh, van de heerlijk. grote festivals hier nee, in Nederland, het. maar je ja, gaat denk, gewoon op... Lekker naar de zon natuurlijk. Een bij heel goed, ja precies. Ja. Maar is dat ook op 5 mei? of uh, is 5 mei. Heb, oh, is Tormelinos ook op 5 mei bevrijd? Nee, maar het is toch Nederlands? Bij Caravela ga <laughs> je denk ik toch Ja. Gewoon heel veel Nederlanders. Ja. Oh, okay. En dezelfde bevrijdingsdag dus mag je overal vieren. Precies. bevrijding nemen ze in naar Waar jij je vrij voelt. Ja, inderdaad. Ja, Hey, je hebt uh, heel veel gedaan, hè. Zanger gespeeld in musicals en commercials. Wat vind je nou het leukst om te doen? Zo, dat is weer zo'n moeilijke vraag. Sorry. Dat ligt aan de dag, denk ik. Maar oh, als u, uh, hoe is het vandaag? Goeie, dan goeie, dan hoe is het vandaag? Wordt. Ja, nou, bijvoorbeeld, <laughs> Ik vind een musical wel heel erg leuk. Maar we vormen me sowieso. Uh, mensen lachen of huilen maken. Dan niet omdat ik zo slecht zing. Maar door, <laughs> door de nummers die ik uh, zing. Dat is uh, wel mijn doel. Mensen uh, raken. Ontroeren. Ja. ja, dus zing, zingen vind je, je eigenlijk doet. wel het, uh, ja. het leukste om, uh, ja. om te doen. Dat is wel mijn instrument. Dus, dus, ja. dus als je morgens harder ervan zit, dan, uh, ja, dan nee, heb je dan, dan is ja. een slechte dag. Ja. Dankjewel, jij begrijpt. Ja, ja. We Dank zullen verder geen details geven, maar. Nee, gewoon even meekijken. zfm livenl lifenl Daar kijk je live mee. Ja, We horen Fred af en toe eventjes ja, op de achtergrond. Is ver weg. Maar uh, die is heel ver weg. Want uh, die mag eigenlijk niks zeggen van ons, uh, Fred. Jawel. Nee, we ja, wel. hebben uiteindelijk geen gelukken. microfoon gegeven en dan nee. probeert hij toch nog. Ja, probeert hij toch nog? Nou, ze dadelijk horen we weer met de microfoon. Maar eerst gaan we Emiel horen met een uh, microfoon. Want uh, welk nummer ga je live uh, doen uh, voor ons, Emiel? Nou, ik dacht dan Can You Feel the Love Tonight van Lion King. Klinkt goed. Nou, dan dan gaan fijn, we zijn heel benieuwd. Oké, kijk ook. Nou, hier ja. is uh, Emiel dan. En uh, Can You Feel the Love Tonight. As a calm surrender to the rush of day, when the heat of the rolling wind can be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for the restless warrior just to be with you and can you feel the love tonight it is where we are it's enough for this white-eyed wanderer that we got This far And can you feel the love tonight How it's led to rest It's enough to make kings and vagabonds Believe the very best <laughs> It's a prayer I'll never Till we die at last. The dream of the very end suits all the best It's the rhyme and reason to the white outdoors When the heart of this talkrous voyager beats in time with yours It's enough for this white eye to wanderer that we got this far. Believe the very best. it's enough to make things vagabonds. leave the very best yeah wow applause for Emil. Can you feel the love tonight live in de studio aan de tolweg 10A? Hartstikke mooi. Nou ja, voordat we naar de volgende artiest toe gaan, uh, dat is uh, Gillian, gaan we nog uh, naar een ander nummer luisteren van uh, Emiel. Want uh, ja, we gaan even chillen op Aruba. Oh, dat heb ik nog, uh, ja, nog een uh, vraag over. Even, ja, chillen wat, op Aruba. Wat heb jij met Aruba? Nou, heel, heel veel. Ja? Want er uh, ligt een deel van mijn roots. Van ah. kant. Heb jij er zelf ook gewoond? Of, uh? Ik heb er niet gewoond. Oh, okay. ben ik ben wel geweest. Uh, maar ja, daar komt mijn vader van aan. Ah, okay. Ik ben half Arubaans. En wel op vakantie geweest, heb ik aan? Uit. Uh, ja, ja. Ja, ben, je, ben je Amsterdammer? Dat ja. hoor je natuurlijk uh, helemaal niet. Dat ja. hoor je niet. Nee hoor. Uh. <laughs> ik probeer het ook helemaal niet te verbloemen. Nee hoor je niks van. Hè? Heel goed, heel goed. We gaan daar chillen op Aruba. Dankjewel Emiel. Dankjewel voor de uitnodiging. Yes. yes. Hoi. Yeah, I'm the Ah, mooi, hè? Emiel weet wel de plekken uit te zoeken, hoor. Dat uh, willen wij ook wel, hè? Chillo Aruba. Zeker. Nou, blijft een lekkere single, uh, Emiel. Dankjewel uh, daarvoor. En we gaan naar de volgende artiest uh, die hier uh, uitgenodigd is... Uh, met uh, Max Management. Uh, wie hebben wij uh, aan de microfoon? Uh, goedemiddag, uh, Gillian. Goedemiddag. Goedemiddag. leuk dat je er weer in bent bij ons. Dankjewel, dankjewel. wel, dank Ik vind het ook leuk om te zijn. Ja, zeker. Nou ja, ik ben heel benieuwd welk nummer jij zo meteen live gaat doen. Maar eens gaan we even met, hem, met haar praten. Ja. ja. Hoe gaat het met jou? Want je bent hier ook uh, 21 december geweest voor het laatst. Ja, klopt. En uh, so, ja, bij jou ook zijn er nog wat dingen gebeurd in die tussentijd. Uh, nou, best wel veel. Ik sta natuurlijk uh, sowieso tot het einde jaar bij Barla. Drie avonden in de week. Dat mag ik blijven doen. Dat vind ik laat een Sorry, Tot wanneer ongeveer? Uh? In principe december voor de kerst. Oké. Okay. Um, en ja, of we daarna nog weer doorgaat, dat, dat weet ik nog niet. Maar tot nu toe heb ik gewoon tot en met december. Leuk. En is dat dan ook het hoogtepunt van jouw carrière? Of moet ik het zo niet zien? Um, nou, ik vind het wel een van de allerleukste banen die ik tot nu toe heb gehad. Ja. Dat dat drie avonden live televisie mag maken. En dan voorafgaand ben ik zeg maar een beetje publieks opwarmen. Zing ik één liedje of twee liedjes. Het hangt er een beetje vanaf. Um, en dan de show. Ja, dat is gewoon echt een talkshow. Afgelopen donderdag was Samantha Steenwijk met het nieuwe liedje daar. En Helene Van Rooij heeft het mede geschreven. Nou, hup, achter de bar en even meedansen. Ja, je, dat is gewoon een yeah. leuke ding om mee te maken. Super gezellig, hè? Heel gezellig. En, en hoe lang ben je dan zo bezig tot het moment dat je in de studio aankomt... tot het je weer uh, vertrekt? Oh. Ik ben er meestal rond kwart over acht, half negen. Oké, okay, dat ik is in. heel vroeg al. Ja, dan ga ik het in. Half tien naar boven, de bar uh, even klaarzetten. komen de publiek en de gasten binnen liedjes zingen. Kwart over tien. Meestal de show tot kwart over elf. En dan blijft iedereen nog even hangen. Half uurtje. En dan uh, meestal uh, zit ik rond half één uh, Of twaalf uur, half één in de auto. Zo, dus dat is, uh, hoeveel? Zes uur of zo? Nee. nee uh, Van half negen tot half oh nee. twaalf, drie, drieënhalf drie uur. Drieënhalf uur. Oh, ja. ja, dat valt mee. Ja, ja, valt mee. Nou, wel leuk. Want je bent een uh, zingende barkeepster. Klopt. He, zo, zo profileer je ook ook. Dus, Op dit moment uh, wel. Dat, uh, ja, dat, dat, dat ging eigenlijk bijna... ...automatisch sloopt, sliep dat erin... ...sloopte dat er zo... Slo, sloopt, sliep... Maar ja. Ja. Het, ...het ging vanzelf... ...het is erin geslopen... ...het, het is erin geslopen, ja dankjewel... Ja. Uh, het sliep erin. Ja. ...en uh, ja, nu is dat tot een hoogtepunt bijna gekomen... Hè? ...zou je kunnen zeggen bij Barlaat... Uh, bar ...ja, um, ja het kan, er kan nog meer bij hoor... ...ja, ja. wat, uh, wat, wat, uh, wat plan voor de komende jaar... Het komende jaar is dat ik nu met branding aan de gang ben... ben en echt een soort van pakketje AGA bieden, samen ook met Max van Dijk Management. Want ik wil gewoon meer achter die bar zingen... en een half uurtje of een uurtje inzetbaar... en dan een beetje tappen en ondertussen zingen. Ja, dat kan ik gewoon heel goed, heb ik gemerkt. Dus uh, waarom zou ik dat niet oppakken? Mm -hmm. En optredens. Ik sta eind juni vier dagen in Caruela te zingen. Heerlijk. In plaats van vijf dagen heb ik daar vakantie. En dan vier avondjes daarvan sta ik te zingen. Dus dat is ook superleuk. Uh, en zo heb ik nog meer. Ja. Volgende week zaterdag sta ik natuurlijk. Yeah, ja, je, je staat hier in Zandvoort. Ik sta in Zandvoort. Het finishfeest van de 30 van Zandvoort. Altijd. Waar sta ja. je? Bij, bij de finish? het finish? Bij het, wapen van, het wapen van Zandvoort. Op het podium. Ah, okay. Met uh, Mark Meijer en Patrick Kloos. Dat is altijd via Mark. Uh, al jaren doen we dat. Voor de corona is dat al begonnen volgens mij. En, uh, en nou mag ik dan dit jaar toevallig daar ook met Koningsdag staan. Wat dus. leuk. En hoe lang is je optreden? Uh, twee keer half uur komende zaterdag. En dat doen we dan gewoon in een programmaatje. En dat is ook met uh, Koningsdag zo. Dat doe ik ook twee keer een half uur. Tussen drie en zes. Volgens mij oh. erg ons. Uit okay. mijn hoofd. Kan ook wat later zijn. Weet niet precies. Ja. Dus twee keer bij het wapenverzandvoort. Eén keer op, negen, op uh, 29 uh, maart. Maart. Voor de 30 e Zandvoort. En één keer op 26 april. Voor de ja. koningsdag. Met koningsdag. Met Koningsdag. Ja. Dus uh, super joh. Nou, je hebt uh, aardig wat uh, nummers en albums inmiddels al uh, opgenomen. Klopt. Eentje daarvan heet De Zingende Barkeepster uit 2018. De Zingende Barkeepster 2018? Nee, die heb ik niet opgenomen. Dat is nee, voor mij nieuw. Dat, dat, heb ik, uh, dat is wel een mooi album, van, denk ik. Ja, ik denk het oh, wel, we dat is van, van, van <laughs> grappig. Ja, dat is van AI van internet. Oh. Okay. Je, hebt, je hebt dat zelf verzonnen, maar ik vond ja. het wel een goede cd-titel. Ben je sinds uh, 2018 uh, de zingende barkeepster? Doe je nee, dat uh, sinds, sinds 2018 nee. verkopen of zo? Nee, sinds nee. eind 2023, pas. Dus oh, nou, oké. Okay. Nou. AI wist het al eerder, denk ja. ik. Ja. Ja. Dat wist jij nog niet, hè? Die had het al door. Die die, zei, door die vrouw uh, die, die, die, die kan had... dat. Dat nummer ga je zo meteen live doen, Gillian. Nou... Als het goed is ga ik zo meteen... Uh, ik hou van mij, van Tabita zingen. Ah. Dat vind ik zelf een heel mooi liedje. Die tekst vind ik echt fantastisch. Is origineel van Harry Jekkers. Die doet een heel andere versie. Maar Tabita deed dit nummer uh, tijdens de beste zangers. En uh, toen ik het hoorde schoot ik vol op twee uur zitten janken... En uh, toen heb ik het liedje eigen gemaakt. Want ja, ik vind het gewoon een heel mooi liedje. En de tekst slaat gewoon op ja, alle vrouwen die hiervoor gaan. En die sterk zijn. Dus, uh, ik vind het echt een heel, heel mooi uh, nummer. Om, uh, nou, we gaan ja. luisteren. Ik ben heel benieuwd. Okay. Succes. Nou, is goed. Oké, oh, nou, er een... <tomst2> <tomst2> <Okay, warm. tomst2> okay, nou, nou, komt hij aan, toch? Ja. ja. Als het goed is wel. Is ja. Mooi.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 Ik hou van mij, van mij kan ik aan. Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen Ik hou van mij en ik laat me nooit meer gaan Ik blijf bij mij en nee niet voor even Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd ik ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven Ik blijf bij mij, totdat de dood mij scheidt Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel Ik hou van jou, schat, en ik meen het echt Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht. Ik hou van mij, van mij en van geen ander. Want ik ben ver weg de leukste die ik ken. Ik hoef mezelf zo nodig voor mij niet te veranderen. Ik hou van mij gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou betekent meestal schat hier heb je mijn problemen los maar op ik leef in een hel en verwacht van jou de hemel ja jij je geeft jezelf weg rot lekker op want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander maar ik hou van mij al klinkt het Pot en slecht. Want wie van zichzelf houdt... ...die geeft pas echt iets kostbaars. Dat hij ik hou van jou... ...tegen een ander... ...zegt. Ja. Yeah. Ja, wauw. Dank wel. Ja, kom weer even bij de microfoon... Uh, ...Gideon, ja. wat een uh, mooi nummer uh, dit. Mooi hè? Ja, zeker. En uh, ja, ik hoorde toch wel een beetje Ruth Chakot achtige sound. Uh, in. Uh, nou, dat ja. vind ik een oh. heel groot compliment. Ja. ja, nee, dat is echt waar. En je hebt ik met Rut een uh, nummer uh, toch uh, gedaan? Tot twee keer naartoe heb ik tijdens de optreden van haar Leun op mij gezongen. Dat was natuurlijk super tof. En uh, met de bevers... Uh, Mannen! Mannen! Manne. <laughs> ik hoor mezelf niet. Zorg zichzelf niet. <laughs> met de bevers uh, opnames op de MSD daar was Judith Kort er ook. En vervolgens uh, heb ik toen ook even een stukje vrij met mij met haar gezongen. Ja, het is fantastisch. Ja, ja. geweldig. Ze ja, is echt een ja. leuk mens. Nou, hartstikke mooi. Ja, je bent heel allround hè, met uh, Qua Zangstijl. Ja, joh, ik ga van uh, Fire tot Duurtelang, uh, Uptown Funk, uh, Texas Hold'em. Ik ben wat nieuwere liedjes, of tenminste, het is ook allemaal oud repertoire, maar voor mij is het nieuw. Uh, is not unusual van Tom Jones ben ik aan het oefenen. Hmm. Zijn er nog nog een Tom te... Jones? Ja, Joppa. maar dat vind ik gewoon een hele leuke nummer. Helemaal weer, hè? Ja, Zo af en toe uh, ja. ga je dat gewoon zien. Heeft dat ja. ook met uh, de tribute te maken toevallig, nee, of nee. is dat helemaal willekeurig? Nee, ik, zag het, ik zit s'avonds altijd... Uh, in de auto dan heb ik altijd radio 10, sorry mannen, opstaan en dan draai je altijd de ethisch. en dan komen altijd zoveel lekkere liedjes voorbij en dan schrijf ik altijd heel snel even op of ik spreek het even in van oh deze moet ik even oefenen. Leuk. Dus uh, zo heb ik weer wat nieuwe liedjes uh, gedownload. En bij welke songstijl voel jij je nou het lekkerste als je het helemaal zelf mocht bepalen? Nou dat is toch dan meer een beetje tussen soul en pop in. Top op. Ja. Geef eens wat artiesten? Uh, nou ja, Beyoncé natuurlijk. Uh, mm -hmm. Oletta Adams, Get Here, Song ik vroeger heel vaak, doe ik niet zo vaak. Want ja, als je een optreden hebt, dat leent er niet heel vaak voor. doe je toch altijd wat snellere en gezellige liedjes. Um, mm, ja, Nora Jones. Ik vind mm. ook heel goed. Dus so als je voor kunt kiezen dan voornamelijk het Engelstalige? Ja, toch wel. Ja. Ja. En bij de, bij als, als we worden geboekt, heel vaak Nederlands-talig, Holladay natuurlijk. Ja. Ja. ja, en als ik word geboekt zeg ik ook altijd, ik zing niet alleen Nederlands, ik zing ook Engels, weet je. Ik vind het allebei heel erg leuk. Ja. En als het bij mijn stem past, dan zing ik dat gewoon. Ja, ja. ja. dat is alleen maar goed. Ja. ja. Nou. En de vorige keer was ze met haar zoon. Hoe is het met je zoon? Nou, ja, mijn zoon is het hartstikke ja. goed. Die doet zo meteen een examen, 5 HAVO. Okay. En die is heel druk bezig om zijn vervolgopleiding uh, te regelen... Hij is al aangenomen in Amsterdam als music producer. Alleen, dat wil hij niet. Hij wil echt rappen. Okay. En uh, hij is bij de Herman Brood Academie uh, bezig. En uh, Rock Academie Tilburg. En daar doet hij ook in april auditie voor. Want dan moet Spannend. je echt een auditie doen. Er zijn maar een paar plekjes. En er willen wel 102, uh, 120 mensen op die school. Dus er zijn maar drie of vier plekjes per uh, afdeling te vergeven. En hij wil echt rappen. Dus ja... Dat? dat, gaat goed met hem. Spannend. Gaat hij mee naar Caruela? Ja, niet mee naar nee. nee. Dat nee. is even voor mama zelf. Dat is voor mama en de vriendinnen. Nee, precies. Oh, heerlijk. Ja, leuk. Dan is hij bij zijn vader die okay. week, dus uh, dat regelen we allemaal zo. Stel dat mensen jou willen boeken, hoe kunnen ze jou vinden? Ze kunnen me via www.maxvandijkmanagement.nl of info.maxvandijkmanagement.nl. Uh, www info en dan is Dijk geschreven met E-I-J-K. Oh, dat is een ja, goede tip. dat is wel toevoeg. een goede tip. Ja. Dus, E-I-J-K. J ja, Max van Dijk. Ja, ja, en ja, uh, ja dus uh, ik zeg boeken. Nou, als mensen jou nog willen zien hier in Zandvoort, dan kunnen ze dus aanstaande zaterdag bij het finishfeest van de 30 van Zandvoort tussen 3 en 6. Of tussen 2 ja, en 6. Uh, bij het Wapen van Zandvoort en dan anders nog op Koningsdag, ook tussen 3 en 6 ook bij het wapenstand. Ja. Nou, we wensen je heel veel succes, Dank ook met wel. de rest van je carrière. Komt goed. En we hopen je snel weer hier te zien. Gezellig. Oké, okay, ja. ja en, uh, trouwens, uh, Gillian in 2021. Uh, toen uh, moedigde Max uh, jou aan om een uh, nieuw nummer op te nemen. Hè? Ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt wel. Want uh, ja, dat, uh, dat heb je dan ook gedaan. Over welk nummer hebben we het dan? Als ik me niet vergis, elke dag? Elke dag, precies. <laughs> en, de, en die hebben uh, we klaarstaan, gaan we nog die even je Dankjewel voor je komst uh, naar de studio. Dank jullie wel. En hier is uh, Elke Dag. Van Gillian. Het nummer van uh, Gillian uit uh, 2021. Dat was uh, elke dag. En we gaan alweer op naar het en weer. Maar we hebben ook een voetbalwedstrijd vandaag. Hè? Want SV Zandvoort... voetbal tegen HC SC... uit uh, Den Helder. Ik dacht dat je bij ons zelf kan bedoelen, maar ja, dat is morgen. Ja, dat is morgen. Nee, vandaag uh, voetbal erbij. Uh, uh, van uh, SV Zandvoort... helaas... staan we met 2-0 achter. Dus uh, dat gaat uh, niet zo best... Uh, daar, maar voor de luisteraars. Dan weten jullie dat... Tot slot nog een heel klein stukje van Leun op Als het Mij. Het lijkt alsof niemand naar je kijkt. Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt. Leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn. Als de dingen om je heen weer veel te graag zijn Leun op mij Kom maar hier en leun op mij Mooi. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5